12 uur. Boutenbal met het RWS Journaal. Ex-coffeeshophouder Van Laarhoven komt niet vervroegd vrij... heeft de rechter in hoger beroep beslist. Van Laarhoven zat 5,5 jaar in een Thaise cel voor witwassen. In januari werd hij overgebracht naar Nederland. Hij vroeg daarna om vervroegde vrijlating, maar moet zijn straf uitzitten. Eind augustus volgend jaar komt hij voorwaardelijk vrij. Vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... willen meer en snellere treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland. Dat schrijven ze in een brandbrief aan de Nederlandse en Duitse regering. Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel, Limburg en Brabant... vinden dat de trein naar Duitsland meer moet gaan concurreren met auto en vliegtuig. Als voorbeeld noemen ze de trein naar Berlijn... die er vanuit Amsterdam zes uur over doet. Nederland en Duitsland zouden ook beter moeten samenwerken... bij het verbeteren van de treinverbinding. Bedrijven die reizen organiseren voor de Hajj, de pelgrimstocht naar Mekka, willen een reisadvies van het kabinet. De Hajj Info zegt dat er nog veel onduidelijkheid is onder de 4000 Nederlandse moslims die de reis willen maken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor Saoedi-Arabië code oranje afgegeven. De troonrede wordt komende Prinsjesdag definitief in de Grote Kerk in Den Haag voorgelezen. Er was een andere plek nodig omdat het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer samen geen anderhalve meter afstand kunnen houden in de ridderzaal. In de Grote Kerk kan dat wel, maar in tegenstelling tot andere jaren mag niemand een gast meenemen. Een politieagent is gisteravond bij Seerarenskerk in Zeeland... door een man in zijn been gebeten. Hij werd gezocht omdat er meldingen waren binnengekomen... dat hij langs het spoor liep. Bij zijn arrestatie beet de man de agent. Die heeft aangifte gedaan. Het weer op veel plaatsen bewolkt. Ook hier en daar soms zon. Vanmiddag overal droog, bij 14 tot 18 graden. De komende dagen geleidelijk warmer. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ga voor tips en hulplijnen naar rijksoverheid.nl/slash coronavirus. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Oud Zandvoort. ZFM, Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Joustra. En achter de knoppen en verantwoordelijk voor de muziek, onze regisseur Cor Draaien. Cor, wat ben ik blij dat je er weer bent. Wanneer ga je weer naar je bootje? 1 oktober. Oh, en waar ligt je bootje nu? Weet ik nog niet. <laughs> je weet je dat niet? Nee, dat hoor ik op het laatste moment. Maar hij kan ergens in Japan of in Argentinië liggen? Nou, ik denk dat hij op de Noordzee ligt deze keer. Dichtbij? Ja. Nou. Daar kan je naartoe zwemmen? Nou, een beetje koud. Hè? Oh, oké. Okay. Maar ik ben blij dat je er bent, Kork, en uh, ik weet zeker dat de muziek weer in vertrouwde handen bij is. Lieve mensen, in Zandvoort, in uh, Nederland en in het buitenland, hartelijk welkom. We hebben een heel bijzonder onderwerp vandaag. En dat betekent dat we gaan praten over de reservepolitie van Zandvoort. En uh, ja, wie heeft daar niet bij gezeten? Ik denk bijna alle mannen, half Zandvoort, is wel lid geweest van de reservepolitie of heeft ermee te maken gehad. En wie hebben we in ons midden? Een heel belangrijk man. Hij was in de, lid van de gemeenteraad. Hij was voorzitter van de Jurebond. Hij uh, heeft met teamleden van de Jurebond de Olympische Spelen gevolgd. Een man die uh, ja, iedereen kent. Jaap Medhorst, fijn dat je er bent Jaap. En uh, we gaan straks met jou praten over de hele oprichting in het begin uh, van de reservepolitie. Maar op een gegeven moment heeft Jaap Medhorst afscheid genomen en die zei zo is het genoeg geweest en toen kwam de voorzitter van de vereniging van de gezegd Gijs Beekhuis en wie kent Gijs niet, Gijs die heeft een snor die wel zo groot is dat je zijn mond, zijn kin niet meer ziet en een halve Sinterklaas en wie kent hem niet, Gijs Beekhuis ook verantwoordelijk op het naderveld voor de scouting wat hij al jaren jaren doet en natuurlijk onze klaverie als vriend van de volkstuivereniging Gijs, fijn dat je er bent, jij hebt de laatste periode van de reservpolitie meegemaakt. dat het eh, op een gegeven moment afgelopen was. Heren, welkom. We gaan met Jaap beginnen. Jaap, hoe is de reservpolitie in Zandvoort tot stand gekomen? Ja. Als ik me heel goed herinner. maar ik eh, durf geen eet op te doen. Het is een uh, vergadering, een stafvergadering. die had men dus regelmatig, korpschef. ...chef van de administratie... ...chef van de recherche... ...chef van de verkeersing... kwam wat ter sprake... ...dat er dus corruptie waren... ...die een reservepolitie wilden hebben. In het begin was dat nog wel eens even voorbijbaantjes... ...maar over het algemeen... ...wilde men dat dus toch wel zien... ...als een aanvulling van de toegestaande... Toegestaan aantal mensen. wat men mocht hebben van binnenlandse zaken. Dat was de hoogte van. De, ja, van de plaatsen. Ik bedoel, uiteraard. had natuurlijk Zandvoort minder mensen nodig. als, als Amsterdam. Nou, en dan kon iedere. voor zover ik weet. Korps dan aanvragen. in verband met extra dingen. waar wij dan het circuit onder. Niet te vallen. Oh, wat meer mensen. Want dat moest er wel uit op vrijdag, zaterdag en de zondag. Nou, praat ik ongeveer over 1950 denk ik, Jaap. Dat kan. Dat, dat het in die periode startte. Ja, maar daar mag je me niet uit of dat? Nee, echt niet. Maar, maar zeg maar in het begin. Maar Jaap, dan komt de korpschef bij jou en die zegt: Jaap, methorst, Horst. Um, wil jij de start maken met de oprichting van de korpsreservepolitie in Zondvoort? Nou, over het algemeen was deze korpschef uh, heel... En dat zijn ze trouwens allemaal, want anders komen ze niet om die plaats te gerekenen. <laughs> maar die had natuurlijk ook... Die kwam uit Arnhem, En had natuurlijk hier en daar ook zijn uh, stekeltjes uitgezet. En... Had hij natuurlijk wat van geleerd. En gevraagd van laten wij eens kijken wat we in Zandvoort kunnen doen. En Zandvoort had natuurlijk een, een, een geweldig entree omdat we het circuit erbij hadden. Ja. En we konden jongens gebruiken. Ja. En dat is feitelijk de begin, beginsel. Hoe kwam je aan de mensen in het begin? Als ik het goed heb, dan was dat dat we toch wel een, een, een advertentie hebben gezet. En, veel van, van de beroepspolitie hadden mensen een, in hun een omgang waarvan ze eens mee gingen praten. Het was maar niet zo dat er werd gesproken over een mogelijke... Uh, ja, oprichten van de, van de reservepolitie. Maar er werd eerst even heel goed gesondeerd. Is het wel haalbaar? Nou, en daar hadden wij dus... Uh, wekelijks hadden wij een bespreking van chef-administratie, chef-verkeersdienst. Uh, chef dat was het uh, brokje waar de korpschef op steunde. Nou, deze letten zijn eens even gaan rondneuzen. Ik deed dat bijvoorbeeld in Woerden, waar mijn vader de korpschef was. Maar die waren nog niet zo ver. Dus je moest het allemaal bij elkaar schrappen van... wat wil men nu feitelijk daarmee dat is, ja. was nogal wat dat mijn enige greep en voor zover ik mij kan herinneren heeft de korps toen zijn staf bij elkaar gehouden dat waren dus de chefs, administratie, recherche verkeer algemene dienst. wat denken jullie de, ervan en dan mag je me er niet verder aan vast ik weet natuurlijk niet meer de loop van die gesprekken maar wel dat men dus zei: ja, als het moet gebeuren, dan moet het ook goed gebeuren. Want we kunnen ze verdomd goed gebruiken. Niet? Ja, ja, ja, ja, ja ga door. Ga door. In de, die kunnen we verdomd goed gebruiken in de zomer. Meer mensen. Maar dan moet je weer toestemming hebben voor betalingen van Binnenlandse Zaken. Zo het, dat, heeft zich dat ontrold. Okay, en dat dus... heeft zich natuurlijk via de burgemeester afgespeeld. Ja. Want wij waren maar kleine jongetjes. Wel neerlegden wat de, hoe we het zouden willen hebben. Ja, dat heeft natuurlijk een bepaalde tijd geduurd. En daar mag ik me niet aan ophangen, want dat weet ik niet. Dat doe ik ook niet. We gaan even naar muziekje luisteren. De politie is mijn beste kameraad. De politie.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 is weggelopen of je bent iets anders kwijt. De politie gaat aan het zoeken en die vindt het haast altijd. De politie is mijn beste kameraad, Want hij staat je altijd bij met raten. Als wordt gevallen of je bent in groot gevaar, wel of roep maar de politie, die staat altijd voor je klaar. De politie is mijn beste kameraad, want hij staat je altijd bij mijn vaat en daad. Daarom roep ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad. Ja, geweldig. We zitten hier, breed uit te lachen, kort draaien achter de knoppen... Uh, ik begreep dat dit het lied was... De politie is je beste kameraad. Ja, van ja. Benny Vreden. Dit moet uit de jaren dertig komen, Kort. Ja, oh, dat is heel oud. Ja, dat is heel, heel oud. Maar uh, fantastisch. Uh, lieve luisteraars, we zijn uh, in gesprek met Jaap Methorst en Gees Beekhuis. En we het hebben over de reservepolitie. Ja. Uh, Jaap heeft net uh, het begin verteld. hoe dat allemaal ging met de burgemeester en de uh, diensthoofden van de politie. Van wij gaan ook een reservepolitie in Zandvoort oprichten. Ja, dan moeten de advertenties gezet worden, dan komen de aanmeldingen. En die moeten geschreend worden, want met een straflat kon je niet bij de gezichtspolitie nee. komen. Nee, dat was ook een werk. Ja, maar dat lijkt, dat lijkt erg veel. Maar de zandvoeters zijn heel erg netjes, dus we hadden niet zoveel moeite ermee. Er gingen niet zoveel uh, mensen door die er niet thuis hoorden. En dat is natuurlijk een, een, een rechtstreeks gebeuren van. Als je een aantal mensen naar voren brengt, nou ga je naar de recherche doen, en zeg je ja, kijk eventjes strafblad na. Nou, de meeste waren ze niet, dus we hebben een heel net, uh, een net gebeuren in Zandvoort. Want ik kan me niet herinneren dat er uh, misschien één of twee werden geweigerd uh, op bepaalde gronden, maar dat deed ik ook niet. Meer, dat kan je me ook niet kwalijk nemen, want je overvalt me hiermee en dan werden ze gevraagd en eh, gescreend, eerst door de recherche, of ze een strafblad hadden. Hadden ze dat niet, dan werd, werd gewacht tot een groepje er was. En dan waren de chefs, Algemene Dienst, Administratie, Recherche en de baas zelf, die eh, de opgeroepen mensen naar voren haalden. Maar daar gingen we wel een paar weken overheen. Want dat ging niet zo van een, een, een half uurtje praten. En dan werden ze nou ja, een beetje niet uitgebrengen. Maar werd gevraagd wat de bedoeling was. Waarom ze dat wilden doen. En een uh, doopzeel werd gelicht. Dat moest natuurlijk wel. Want dat, wordt van een dat werd van een, een, een, een, een, een, een, een gewoon agent al gevest. Dus dat moest zeker van een, een, een reservist. Maar daar hebben we ook nooit moeilijkheden mee gehad. Nou en dan... Werden ze oproepen of ze dat wel, wel wisten wat ze deden. Want er kwamen natuurlijk. Het grootste gedeelte kwam terecht bij de, bij de, de, de, de werkzaamheden op het circuit. De zaterdag en de zondagen. Want het was natuurlijk hartje zomer. Nou, en als je dan van je eigen handeltje. nog een paar rente moet gaan lossen voor. Uh, voor het circuit. Nou, dan hiel je voor. Voor het dorp niks over. Dus feitelijk werd de reservepolitie de, en gebruikt ook als de politieman op het circuit. En kon de, de, de, de gewone, of tenminste de, de gewone werkzaamheden... In het dorp, door de eigen politie worden gedaan. Ja, maar ik kan me herinneren als klein jongetje... dat als ik naar het circuit wilde... elke zandvoetse jongen deed dat... kropen we onder een prikkeldraad door... om gratis naar binnen te komen... en daar stonden die reserve, reservepolitie je jongen... zien hoe goed ze waren. Die je weer terugstuurde. <lacht> elke Zandvoetse jongen kan zich dat herinneren. Ja, maar dan kwamen ze er toch wel in. Ja, op een andere plek. Op een andere plek. Maar ik kan ze ja wijzen ook. Ja. Maar dat werd dan ook toegestaan. Ja, dat heerlijk, die taken ja. doen ja. maar die reservepolitie, als je dan ja zei kreeg je ook meteen een uniform hè? nou niet, niet direct hoor oh. ze, werden, ze werden wel goed gescreend en dat uh, werd door een aparte commissie gedaan daar ja. we ik zelfs ook niet bij uh, nou, dan werden ze naar voren gehaald wat, uh, wat hun beweegheden waren waarom ja. ze dit de, uh, deden Jaap, kregen ze ook meteen een pistool? Ben je gek? Oh. Die had ik zelf niet eens. Dat wilde ik niet eens hebben. Nee, maar een politieman moet toch een pistool nee, hebben? Maar waren, nee, maar dat waren dus niet. Uh, dat waren politiemannen. Maar jij wil mij vangen? Nee. Maar er waren geen echte politiemannen natuurlijk. die daar hun dagwerk en hun eten aan hadden. Wacht even, wacht even jaap. Ik heb, ik heb uit stukken gelezen. dat jullie ook vroeger processen verbouw mochten uitschrijven. Dan mochten, mochten ze? Oh, een strafbare nou, feiten aanhouden. Ja, maar dat, dat, dat was wel extreem, hoor. Ja. Daar werden ze niet voor ingehuurd. Het was hoofdzakelijk dus werkzaamheden in het dorp en vooral het uh, circuit gebeuren. Maar die jongens, die hadden ook nog een thuis en die hadden ook nog een, een eigen werking. Dus daar kon je ook niet te veel uh, beslag op leggen. En het was dus zo dat de vrijdagavonden de waren. Uh, Lesavonden. Dan probeer ik zoveel mogelijk mensen te krijgen die ze iets ook bij konden brengen. Dus vooral van inspecteurs uit Haarlem, Heemstede, ook nog wel van andere plaatsen. Ja. En dat was een trekpleister voor de jongens om te komen, want die kwamen wel in hun vrije tijd. En De vrijdagavond is nog altijd voor een normaal werkende man. De, de, de afsluiting van zijn week. Van zijn ja. althans toen. Ja. Nou, en dan kwamen ze bij, uh, bij ons en dan kregen ze dus, uh, nou ja, les. Maar dat was meestal ook van of mannen van buiten af, of dat ik het zelf deed, of dat de korps heeft het zelf deed. We gaan daar zo meteen verder over praten. Eerst weer even naar de muziek. uit Baantje. Gespeeld onder andere gecomponeerd door Toets eh, Kort, Het is weer lekkere muziek. Eh, lieve luisteraars, eh, we zitten op dit moment te praten... ...met eh, Gijs Beekhuis en met Jaap Methorst... ...over de reservepolitie van Zandvoort. Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen... ...dan aarzel niet, bel ons even op 5730393... ...en u komt dan rechtstreeks in de uitzending. Dan eh, kunnen we vragen stellen die u heeft misschien... Aan Jaap Methorst en aan Gijs Beekhuis. We waren bij de opleiding. In het begin van de jaren. Maar die opleiding dat is continu geweest. En Jaap Methorst was een belangrijke man. Maar hij heeft ook andere mensen ingehuurd. Want Jaap hier gaf natuurlijk. Kijk daar gaat de telefoon al. We gaan eventjes luisteren wie het is. Uh, Cor die, uh, die hoort het. Oh is neergelegd. Nou jammer. De opleiding Jaap. Uh, ...was uh, onder andere uh, het, het theoretisch-praktische gedeelte... ...zoals de strafbare feiten, staatsinrichting, politieverordening enzovoort. Die lessen die gaf jij je? Grotendeels, maar die van de recherche, dat heeft een hele tijd broggers gedaan. Oké. Okay. Voor zover ik mij kan herinneren. Ja. En dat heb ik expres gedaan, omdat de eenvoudig reden dat ik administrateur was. En hij, chef recherche... Ja. En ik mij niet geroepen voelde om een vak te gaan uh, doseren. Ja. Als je werkelijk een vakman, die zijn hele leven niks anders do doet of gedaan heeft, daarbij kan betrekken. Ja. En hoe hij dat verder gedaan heeft, dat was nogal een mannetje wat, wat rustig was. Wat, wat, wat uh, op zichzelf, uh, ja, niet, niet iemand die nou spontaan uh, over de tafel heen sprongen. Maar wel een vakman. Ja. Maar het was belangrijk dat alle reservisten een goede opleiding hadden. Ja, dus ze moesten die opleiding volgen. Is dat in jouw periode, Gijs, Gijs Beekhuis zit er rechts van mij, is dat ook zo doorgegaan met dat opleiden? Ja, dat opleiden dat werd natuurlijk steeds uh, professioneler. Dat ging ook uh, van de strafrecht, strafvordering. We uh, gingen later uh, gingen we naar Halen toe voor, voor lessen, examens doen. We deed, uh, Tegenwoordig doen ze dat nog steeds, de AZ-toets. Dat is alles bij elkaar. Hè? Hoe je iemand moet uh, arresteren, hoe het verder gaat, wat je bevoegdheden zijn, een beetje de kennis van de politiewet, wat heel belangrijk is. Dus eigenlijk zijn we daarna een beetje doorgeschoten in de opleiding. En ook in die periode gingen ook heel wat mensen over uh, met een verkorte bijscholing naar het uh, beroepskorps. Ja. Oké, okay. ik kom weer terug bij Jaap Methorst. Eh, uh, Pieter? Ja. ja, Cor. We hebben een bellen. Oh, wie, wie belt er? Ik heb mijn koptelefoon op. Wie belt er? Een goede middag, mevrouw, meneer. Steek Met... me mevrouw Visser. Mevrouw Visser. Ik ben de ex-vrouw van Johan Peters. Van Johan Peters, ja. Ja, en ik meen me te herinneren dat de reserve. Dus de reservisten vroeger ook schietles kregen. Ja, ja, ja, daar kom ik zo meteen op. Ja, inderdaad. Ik ga dat vragen even aan Jan Methorst en aan Gijs. Uh, ik heb mevrouw Visser, de, de, de, zij weet van haar uh, echt, van Johan Peters misschien bij jullie bekend. Ja, dat is mijn bekend. Bij jou bekend, Gijs. voor mij was het een slager. Uh. Een slager. Klopt dat, mevrouw Visser? Het is mijn ex-partner. Een ex-partner, dat was slagen. Ja. En dat er ook schietoefeningen waren. Kan je er iets over zeggen, Gijs? Ja, we hadden. Vroeger hadden we. in binnen het binnentrein van het circuit. Hadden we een eigen schietbaan. En daar werden. Door, door, toen wij uh, vuurwapens kregen. en dat was de FN-wapen. hetzelfde wat ik in het leger had. En daar werden schietoefeningen gehouden. en dat moest je volbrengen. anders mocht je niet met een vuurwapen lopen. Dus jullie hebben wel met een vuurwapen gelopen? Ja. Zeker. Ja. Ja, nou, maar de meeste kregen ze aangereikt als ze werkelijk uh, waren pas op de, op de, uh, de schietbaan zelf. Okay. Dus het was niet zo dat alle wapens mee naar huis gingen. Oké, okay, we dat hebben niet zo'n bent... situatie zoals nu in, uh, in Gelderland is gebeurd. Nee, uh, dat is hun Oké. Okay. Hey, is dat een antwoord, mevrouw Visser? ik heb het niet goed gehoord, maar ik meen gehoord hebben dat het nu niet meer zo is. Uh, nou, de, de schietbaan, die uh, mevrouw... Die, die staat achter op zijn knieën. Ja, is achter op zijn knieën. Dat is iets voorbij de Tarsbocht. Daar ligt achter uh, de duin een schietbaan. Die ligt er al jaren. En de Zondverse Schietvereniging De Vrijheid, die is al tien jaar bezig om die baan te renoveren. En nu zijn er weer bezwaren ingediend. Dus He? het zal nog wel een paar jaar duren. Maar dan hoop ik dat die schietbaan daar weer in oude glorie is hersteld en helemaal gemoloniseerd is. En dan kan er weer geschoten nou, worden. Speciaal ook voor de uh, reservisten, hè? Precies, inderdaad. Ja. Dus uh, nee, daar wordt aan gewerkt. Maar de heren kunnen zich goed herinneren. Dank u wel voor uw belletje. mooi, fijne middag verder. Dank u, dag mevrouw Visser. vissen. Nou, ja, ja. Vraag, wat, was, wat, wat is haar beweegreden? Zijn nou, mevrouw Vissen belde dat het dus ook vroeger schietlessen waren voor de reservisten. Nou, dat, was de, dat, dat was er altijd. Ja, precies. Was nou, dat was eventjes een, een, een extraatje. Uh, ja Hoeveel mensen mochten bij de reservisten komen? Was er een maximum aan of een minimum? Nou, dus praktisch uh, was het uh, equivalent van het aantal beroepsmensen. Oké, okay. en er waren... Op een gegeven moment de hoogtepunt 60 beroepsmensen. Dan kon het zijn dat de baas zei, van, uh, ga maar naar dat, uh, naar dat aantal toe. Maar het kon ook zijn dat hij, uh, want ik was de baas van de reservepolitie, maar ik had iemand toevallig even, die was wat uh, hoger. Yeah. En die moest het uiteindelijk met de burgemeester, ook financieel, terugkoppelen naar binnenlandse zaken maar voor elkaar maken, uniform enzovoort, dat dat betaald werd. Dus het was niet zo makkelijk als hij, als hij, dat er zo'n twintig man bij mij bij konden komen. Dus dat, nee, echt niet. Dat werd wel echt geskringd. En ook nagegaan of die jongens dat wel, wel wilden. Ja, wat deden jullie nog meer dan, dan uh, de, gewoon de taken waarvoor de reservepolitie was? Ik, ik hoor steeds verhalen over de Erborn-mars... Dat was gewoon een, een, een, een macht die ergens die, die in Gelderland is ontplooit na de, de Tweede Wereldoorlog. En daar gingen we met z'n allen naartoe? En daar gingen we natuurlijk met z'n allen naartoe. Dat moesten we wel doen. En ieder geval moesten we wel doen. We deden het. Die jongens die vonden dat leuk. In Arnhem was dat? Ja, in Arnhem, ja. En jullie hebben meerdere activiteiten? Ik, ik uh, heb een. Ik heb gelezen in de archieven dat jullie ook een jaarlijkse nachtoefening reposa hadden. Nou, reposa weet ik niet wel we hadden wel een nachtoefening. En wat deden jullie dan? Weet jij er nog iets van, gijs? Nee, dat was dat is voor mijn tijd geweest. Ik denk, nou, kom, uh... er, er kwam een opdracht. Ze waren s'avonds aan het les, lesgeven dan op in het bureau. En er kwam er vanuit de, de, wat die, die meneer nu doet. De, de, de, de portier op dat moment, sorry. Die kreeg een, een oproep dat er wat vreselijks gebeurd was in die en die straat, of weet ik veel waar. Nou, en dan ging er. Dat was natuurlijk al met de beroepspolitie doorgesproken. Maar wij wisten dat niet. Want je, je had natuurlijk wel een reservekort. Maar dat waren natuurlijk niet definitief, per definitie, geuniformeerde mensen. Nou, en als je dan toch iets hebt, dan moet je toch wel. Zeker weten dat daar een man met. De, de, de, ook bevoegd is om. Ja. ja want dat, de, nou, ja, dat, dat. Wat kwam dan, was dat natuurlijk. die oefeningen hadden wij al weken van tevoren. Ja. in elkaar gezet. Nou, dan moest hij eerst naar de, naar, de, naar de baas toe. want die moest even. wel zijn fiat geven. Want we vergaten om allemaal. Zodra er werkelijk wat gebeurde. ook met zo'n jongen die daar ze best deed, maar toch een gewone burger was. Dat dat werd voorzien. Dat dat, dat, dat betaald werd. Het ja. ging meer. Dat was niet zo makkelijk. om te zeggen van ik ga er met de derde man naartoe. Nee, maar je moet ook de, uh, rekening houden. als er wat gebeurt. wie betaalt dat zoete liefgegeven? Waar komt dat vandaan? Ja. Want een eigen kassa had de reservepolitie niet. Dus moet overgegeven worden naar nee, de beroepspolitie. Ja, dat moest weer uh, besproken worden. met. De, de burgemeester. Dus er waren heel wat factoren die het, die grote oefeningen mogelijk maakten. We, Echt, gaan we, we gaan weer even naar de muziek. Sorry hoor. Hoor ik een ziekenauto? Hoor ik een brandweer? Of is het De politie! De politie! De politie! Kom maar, kijk maar hier komt de politie. De politie. De politie. Kom maar, maar hier komt de politie. Ik ben een politieman, een sterke man. Politie! Boeken! van hier komt de politie! Breakie, breakie! Contact! Zijn die nog boeken? Wordt hij nog een bank beroofd? Staat hij nog een auto verkeerd? Hé, hey, de handen boeken! Pak ze, pak ze, pak ze! En achteraan, Pak ze! Ja, ik heb je kraag. Ja, hoor. Nu ga je. We zitten hier te brullen van het lachen. Hoe krijg je het bij elkaar? Het nummer De Politie van Dirk Schelen. Ik heb er nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar hoe je het bij elkaar krijgt. En, uh, lieve luisteraars, uh, we zijn in gesprek met uh, Jaap Methorst en Gijs Beekhuis en we praten over de reservepolitie. Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen? Bel ons dan 5730393 en u komt rechtstreeks in de uitzending. Uh, ja, we praten nog uh, even met jou over het. Ja, ik zeg steeds clubhuis, maar het was het posthuis hè, op posthuis, het circuit. Ja. Posthuis. Ja. Uh, dat is een enorme klus, want je, je zei net in de pauze even tegen mij. Ja, die mensen die staan de hele dag in diensten draaien op het circuit. Die zijn bek af, die moeten toch ook eventjes rust kunnen vinden. Wil je schietoefeningen houden, moet je ook eventjes rust kunnen hebben en voorbereiden. Maar het is toch een enorme investering in mensen. om ergens zo'n huis te kopen. dat vervolgens te ontmantelen. en op het soms circuit weer op te bouwen. Hoe kwam je aan die technici? Nou, we hadden natuurlijk. Uh, dat, dat klinkt. naar. maar we hadden natuurlijk mensen. er zijn wel eens vee van allerlei pluimage. maar we hadden natuurlijk mensen die. Het was. Gevarieerd. Als je dat, dat korps neer zou leggen op een, een blaadje... had je alle beroepen die onze lieve heer gaf... die zaten ertussen. Nou, daar waren dus de, de stummelieden bij... Die, die, die, die, die mij doodgooiden met allerlei namen en, en benamingen. Toen ik ben wel eens heel voorzichtig om het uh, huis heen gelopen. lopen. Dus ik denk, verrecht, dan moet ik daar nog op antwoorden. Want dat waren vaklieden, dat was hun werk. Ja. He, en, en, en met, uh, met, met die Jouwkers erachter en de Schaap. Uh, ja, die konden met die mannen omgaan, maar wat ze zelf niet hadden. Maar wel de koffie en dergelijke breken, zien dat er wat, er, wat erbij moest. Ja. <laughs> Dit is een heel groot gebeuren geweest van allemaal burgers die allemaal iets wilden. En waar dan dat uitgekomen is. Maar wat zou jij trots geweest zijn? Ik trots als een, als een, als een, als een aap. Ja. Maar dan en, is het en, klaar. Dat, en als ik weer wat had, dan ging ik daar natuurlijk mee naar de burgemeester. Om dat geld los te krijgen. Ja. En die was ook enthousiast. Ik kwam ook regelmatig, wat, wat niemand wist, kwam die eventjes even kijken toen. En de korpschef ook. Dat, was, dat waren mannen, daar moesten wij weer op leunen. Ja. Want ik had geen geld, die had ik in mijn zakgeld. Maar verder niet. En zo was, zo was het. Dat is ook het moment, Gijs, dat jij in beeld komt. Want hoe kom jij bij de reservepolitie? Gijs Beekhuis. Ja, hoe kom bij de reservepolitie. Ik, uh, ik heb vijf jaar militaire dienst gehad. En ik was uh, bevriend. Uh, kennis uh, met Gerrit Schaap. En... Ik ging toen vanuit mijn militaire dienst ging ik naar de NZA werken. En daar, daar kwam ik Gerrit tegen. Die zei tegen me: een reservepolitie, dat is wat voor jou. En ik zei: joh, ik, bij de politie is helemaal niks voor mij. Sterker nog, ik, toen ik uit dienst ging, toen kreeg ik zonder wat te vragen. sollicitatieformulieren opgestuurd van de Rijkspolitie te water in Rotterdam. Waarvan ik zei: joh, wat moet ik daar? Achteraf blijkt het heel uniek te lezen want het was heel moeilijk om erbij te komen. Dus ik, in politie. Alleen, uh, dan was het een hele bloedende vereniging. En toen zei hij, nou weet je wat? Kom met je vrouw naar de feestavond. Dan kun je wat zien wat het is. En het is echt wat voor jou. Dus wij... Uh... In december geloof ik naar de feestavond. Dat was in Heemskerk. Een hele uitgebreide feestavond. Een hele gezellige club. Dus ja, we zagen het er, ergens wel zitten. En toen, halverwege die tijd, het jaar zei ik tegen Gerrit... nou, ik, ik voelde toch wel wat voor. Nou, toen moest je je gelijk aanmelden. En je, ik, ik weet nog wel, ik kreeg op woensdag mijn uniform. En op zaterdag stond ik eh, op de Toorweg, Dokter Gerkenstraat... waar ze vroeger met vier of vijf man stonden. Want dat weet ik als kind zijn. dan zat ik altijd te kijken van prachtig gezicht, stonden ze verkeerd en ik werd dus er zomaar in eentje werd ik daar neergepland had je les gehad? Nee, nee, ik had geen les gehad. Maar ze zei, je bent buschauffeur, dus je weet alles van verkeer. En je weet de richting waar ze heen moeten, dus leef je uit. Nou, dat heb ik dan ook wel gedaan. Versnelde opleiding. Ja, een beetje versneld, ja. En zo, ja, en, en ja, de, de, het werk is leuk. En ik, uiteraard was ik met, met, met, met bussen, kon ik een hele hoop passagiers... waar je dan met mensen omgaat natuurlijk. Maar via de politie ga je op een hele andere manier met mensen om. En ja, dat is leuk. En ik vind nog steeds, de politie is ook een soort. Servant, verlenend bedrijf. En dat is een buschauffeur ook. Dus die overeenkomst hadden we. En ja, dat klikte toen wel. Maar goed, je staat daar in je uniform. En dan begint het. En je wordt op een gegeven moment voorzitter van de vereniging. Ja, er zitten wel even een paar uitjes tussen. Oh. Hè. Ik, maar ik, wat ik, heb jij meegemaakt in jouw periode? Ik, uh, mijn, mijn, ik begon natuurlijk als, als agent. Ik, ik kwam bij oma Jaap zijn altijd uh, in, in de opleiding uh, rond. Dat, dat was toen nog op die vrijdagavond. Toen werd het, de, de, de, het, uh, het lesgeven van oma Jaap... ...dat werd eigenlijk uh, minder meer landelijk overgenomen. Dat, uh, dat, uh, dat ging een beetje uh, in, in officieel... Uh, het uh, kannetje werd gegoten, waardoor iedereen officiële uh, papieren ging halen. Vervolgens uh, heb ik dat gedaan. Vervolgens wou ik eigenlijk ook wel wat, wat meer weten. Want ik vind als je op straat loopt en je bent niet uh, te herkennen als Dan vind ik ook dat als mensen hulp nodig hebben. Dat je ook moet weten waar je over praat. Dus ik ging ook mijn, mijn uh, diploma halen. Dat heb ik toen uh, met veel moeite gehad. Want ik moest in de avonduren. En, en dat is toch wel een, een, een pittige cursus. En uh, ja, toen ging ik mijn eigen met wat meer dingen bemoeien. Toen uiteindelijk, want ook mijn is dan. Commandant geweest. Ik de commandant geweest maar ik ben nooit uh, officieel commandant geweest ik ben een van de voorzitters geweest van de vereniging en dat was apart he. je had de voorzitter en je had de commandant en, en uh, voorzitters ja, er zijn er nog wel uh, wat meer geweest uh, en die, die verzorgde de, de, de, wat dit, uh, het rijlen en zeilen van de vereniging uh, wat, uh, ja, wat, wat feestavonden betreft en, uh, en dat soort dingen we gaan even weer naar de muziek ja. Zijn wij bij de politie, boeven pasten op Maar kijk een overdreven, die dus schrijft ik hierop Heb ik je van de slagroom, grijp ik je in je vel Zijn wij bij de politie, alle boeven in de cel Zijn wij bij de politie, alle boeven in de cel ik wilde graag eventjes mijn haar gaan laten knippen. Ben je met Toetendag en was in je haar knippen in diensttijd? Ja, waarom niet? Het is toch in diensttijd gegroeid ook? <lacht> <lacht> maar u zich maar geen zorgen, nu houden wij de wacht. Wij zijn van de politie, wij waken dag en nacht. En de jongens bij onderraad, wij komen in de tel. Zijn wij bij de politie? In de cel Zijn wij bij de politie Alle boeven in de cel Agent Bassie, heel goed Ik lees hier dat je een oude vrouw hebt geholpen Met de straat oversteken Jawel, meneer de commissaris, wel vier keer Vier keer? Jawel, vier keer Ze liep iedere keer terug Waarom? Ze wilde helemaal niet naar de overkant <laughs> Er wordt de ring gebroken Dan komen wij eraan Wij zeker alles boren, niet kan met de bij ons heel snel Zijn weet bij de politie Al de boeven in de cel Zijn weet bij de politie Al de boeven in de cel Nooit ze weet je wel mm, Nou, lekker Hé, hey, Passy, ja. Wat doe je nou? Nou, ik zeg een stukje zelkerij In mijn mond En, en, en ik gooi het papier hier rond ja, maar Bassie, dat gaat toch niet? Ja, dat gaat gemakkelijk, moet je kijken. Ik scheut de papiertje eraf, steek een stukje chocola in mijn mond en gooi het papiertje op de grond. Bassie, dat kan je toch niet doen? Ja, dat kan ik wel, moet je weten. Ik steek een stukje chocola in mijn mond en het papiertje op de grond. Bassie, ja. stel je nou eens voor dat alle mensen hun papier op de grond gooien. Hoe ziet de wereld er dan uit? Hey, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Nou, wat moet je dan doen? Dit was het. Dit was het, ja. ja heel apart. Einde, Cor. Bas en Adriaan. Zijn wij bij de politie? Een uh, apart nummer. Goed, wij waren uh, luisteraars bezig met de reservepolitie... en wij spraken met Gijs Beekhuis uh, over de reservepolitie, jouw periode. Wat heb jij voor leuke dingen meegemaakt? Want je hebt heel wat georganiseerd. Ook Airborne Mars, uh, andere activiteiten gedaan... Ja, uh, Airborne Mars. En toen ik uh, voorzitter werd, werd, mijn, werd gelijk verweten van jullie jonkies. Uh, wij liepen de Airborne Mars en haalden de eerste prijs. Ik zei, nou, ik zeg, ik ben nu voorzitter, dus ik ga proberen om uh, die Airborne Mars weer uh, in het leven te roepen. Nou, dat hebben we toen ook wel gedaan. We hebben weer uh, getraind en exercitie gedaan. Maar waar moet je op rekenen. trainen dan? Dat moet je nu kilometer als, lopen? Uh, dat was 25 kilometer. Yeah. En dat moest in uniform. En dat moest dan uh, in. in uh, exercitiestijl. Nou, als je naging dat meer dan de helft eigenlijk niet in dienst had gezeten en, en niks wist van exercitie. Er werden er op uh, zaterdag in de winter er werden, uh, exercitieles uh, gegeven. Er werd ook getraind op de baan. Dus Het is lekker makkelijk. Dan, uh, dan heb je alle ruimte uh, s'avonds. En uh, nou, toen zijn we naar Arnhem uh, vertrokken. En hebben toen uh, de eerste prijs ook gewonnen, uh, gewonnen daar, bij de Ergmoormars. En ja, dat was leuk. En dat hebben we toen drie keer achter elkaar gaan aangelopen. Wat voor activiteiten deden jullie nog meer in het posthuis? in het posthuis, ja, dat waren klaviasverenigingen. Of uh, avonden, waar de brandweer had zo'n klavias aan. En uiteraard de politie ook. En, en nou, dat was heel gezellig. En de beroepspolitie had zelfs ook. Later is het samengegaan. Het is in de periode dat, dat alle verenigingen gewoon nog bloeiden. En, en, en de televisie wel zijn intrede, maar, maar niet zo, zo als nu eigenlijk. En internet en, en mensen waren nog meer verenigd. Mensen. Minus, ja. Heb je ook ja. rampen meegemaakt? Dat jullie echt actief op moesten treden. Nou, het, het, het echte wat ik echt erbij heb gemaakt, en toen was, was uh, geloof ik, Gerda Schaaf was al weg. En Jan Hollander en ik uh, die runden ook de boel een beetje wat, wat, wat politie betreft. En toen hadden we de gifzakjes uh, wat toen allemaal aanspoelen En dat is toen door de reservepolitie Zandvoort inmiddels uh, heette dat toen al vrijwillige politie. Zandvoort uh, ja, werd het helemaal, helemaal uh, bewaakt. Strand en, en, uh, Strandafsluiten. Uh, strandafsluiten. Dat mensen weg, of in ieder geval zorgen dat ze er niet aankwamen. En dan elke dag had ik om vijf uur overleg op de op kop van de zeeweg in, in het politiebureau. Uh, ja, dat werd rond uh, gedaan. En we hebben één grote oefening wat ik nog wel herinneren. Was uh, op de camping de zeereep. Die moest dan zogenaamd uh, ontruimd worden. En dat... Uh, ja, dat was er wel al dat dat uh, uh, granaten en toestanden gevonden te zeereep. Nee nee nee, je had, je had de camping, de CD, ja. waar nu uh, hoe heet het achterstrijder, waar uh, ja. uh, ook uh, de kaalbe zat. Waar de showbeheerder was. Ja, nou die camping die hadden we toen een keer gebruikt voor een grote oefening in samenwerking met, met Zoon van rode kruis en het werd toen een rampgebied, hè, met, met lote slachtoffers en ja, dat draaide je mee. En je schrok niet van al dat bloed. Nee, ik ben wel wat gewend in. Ja, dat is nee, nee, ik, ik heb... Uh, dat is misschien, uh, we hadden toen een formule 1 race, waar de loopbrug van naar beneden toe is uh, gestopt. En dan was ik een van de eerste die erbij was, dus open bordbreuk en zo. Dat, dat heb ik wel van dichtbij meegemaakt. Uh, maar ja, je hebt je EBO. Dat, uh, dat had ik, ja. ja. Ja, dat is inmiddels verlopen, maar... <lacht> laat, laat Anneke het niet horen. Nee. Dan gaan we even naar de <lacht> Blokje van dit programma. En we praten met Jaap Methorst en met uh, Gijs Beekhuis. Kort, uh, dit was uh, K3, hè? Ja, ja. ja dat hoor ik. De drie uh, leuke dames en met het lied over de politie. Uh, we gaan het laatste blokje in. En uh, Gijs, hoe is het nu afgelopen met de reservepolitie? Want ik ken het niet meer. Nee, het, het is toen uh, allemaal een beetje eerst uh, in een stroomversnelling gekomen. He, met, met allerlei bevoegdheden. We gingen over van reservepolitie naar vrijwillige politie. De reservepolitie had alleen opsporingsbevoegdheid als hij in daadwerkelijk dienst was. Zodat officieel de burgemeester heb je in dienst geroepen, Dan kreeg je uh, opsporingsbevoegdheid. Een vrijwillige politieman die krijgt uh, gewoon 24 uur per dag uh, opsporingsbevoegdheid. Uh, toen gingen we ook samenwerken met, met Halem, uh, met, met Bloemendaal, met Heemstede. Binnenbroek geloof ik ook nog een beetje. En dat, dat, uh, dat werd dan eigenlijk omdat wij een eigen clubhuis hadden, werd het een beetje naar een zandvoer toe uh, gedaald. Gingen, wij hadden ons een hechte clubje en er komt een an ander clubje komt tussendoor, Dus je krijgt wat wrijvingen, wat, wat andere manieren van werken en... Ja, toen viel het heel langzaam uit elkaar. Wij, wij deden als, als eerste vrijwilliger. Ik heb zeven jaar op strand. Uh, strandpolitie gedaan. En ik, uh, ik deed op vrijdagavond. Of, of s'nachts dan meestal. En zaterdag s'nachts. We deden mee in surveillance. We deden hele evenementen. Als uh, midzomer. En, en tropicana. En al dat soort dingen. Dat werd door de reservepolitie. Dat werd, het, werd het bemand. Nou, dan gaat het op een, op een grotere hoop. Hè, een grotere regio. En. En je had uh, met name halenden, die, die, die regel dat soort dingen. En die vonden dat maar raar dat wij in Zandvoort weer, uh, weer wat apart uh, deden en, en gewoon mee liepen. Dat, uh, dat ging er langzaam uit. Het ging langzaam ging dat naar verkeerscontroles en snelheidscontroles, naar, uh, naar, naar alcoholcontroles. Ook heel, uh, heel leuk. Uh, maar ja, daarvoor uh, ben ik niet bij de, de reserveverplies gekomen. Ik ben bij de reserveverplies gekomen om uh, mensen te helpen. En, en en uh, ja, een soort ondersteuning te geven. En ik vind, uh, natuurlijk help je mensen als je snelheidscontrole doet, maar dan uh, lid maken van de club, zei ik altijd. Dat, uh, dat is geen hobby voor mij. En zo doen, uh, dat was voor meerdere, en dan valt het uh, heel langzaam uit elkaar. Het is gewoon een periode geweest uh, in de vorige eeuw die van groot belang is. Uh, Jaap, als je terugkijkt op die periode, wat zijn je gevoelens? Ja, wat jij zegt, daar heeft u voorkomen gelijk in. Ik heb dat gedeelte niet meer meegemaakt, omdat ik toen om gezondheidsredenen werd afgekeurd. Maar kijk naar jouw periode. Ja, ik Rijn. kan ik niet anders zeggen dan met, met de Dat Heb ik altijd, en dat is geen pluimstrijker geen, geen, geen maar een geweldige, geweldige periode gehad. Die jongens die waren gedreven. En, en dat. Als er wel eens iets. Van de, de beroepspolitie er waren wel eens wat, wat, wat de opmerkingen, natuurlijk, als ze hun in, in uniform zagen. Hè, of dat nou een soort. Eh, ja, is, was of zo. Dat is later. In die periode is dat ook bij de beroepspolitie helemaal ge, ge, geaccepteerd. Daar was respect voor. Daar was respect. Ik bedoel. Eh, je hebt toch wel een, een bepaalde lezing moet, gehouden. Maar over. dan moet je eerst bewijzen, ja. He? En dat hebben jullie bewezen. En dat hebben ze bewezen. Precies. En, en dat, daar kwam dus nog bij, door, door het, het vele werk op het circuit. werd ook de beroepspolitie duidelijk wat ontlast. Ja. Gijs, als ik naar jou kijk, als je op die periode terugkijkt. Ja, heel mooie periode, heel veel gelach. Ik kan er eigenlijk wel een boek over schrijven. Want uren zagen dus eigenlijk niet. Uh... Ja, eigenlijk te kort, maar, maar wat ik persoonlijk uh, heb ik er heel hoop van geleerd. J je leert mensen in allerlei situaties uh, maak je mee, en aanrijdingen ja. en uh, overleden en al dat soort dingen. <coughs> een beetje waterkunde omhoog, denk ik. Ja. Maar uh, ja, dat, dat, uh, dat heb ik een hele hoop ervaring gegeven. Een hele, een hele leuke tijd en, en heel leuk met mensen omgegaan. En jammer eigenlijk uh, dat je, als je terugkijkt, dat het zo langzaam is, uh, is uh, afgebroken door allerlei uh, omstandigheden. De... Kortom, wij kunnen eigenlijk afsluiten met een groot compliment te geven aan alle mannen en later ook vrouwen die lid zijn geweest van de reservepolitie. Ja. Dat ze zoveel tijd hebben besteed voor Zandvoort en voor alle bezoekers die in Zandvoort kwamen. Want ze stonden 24 uur paraat. En dat is onder andere door jouw initiatief, Jaap, en de opleidingen die je hebt gegeven. Je hebt er erg veel tijd in gestopt en daar is Zondvoortje heel dankbaar voor. Uh, Gijs, jij hebt uh, de vereniging geleid en uh, mensen hebben daar nog steeds dankbare herinneringen over. Dat hoor ik in het dorp. Ja. En uh, dat het ook voor je persoonlijk goed is geweest, dat is wat anders. Maar Zandvoort is jullie dankbaar voor jullie werk. Uh, en daar wil ik graag het programma mee afsluiten. Het is ongevlogen, het is net alsof we tien minuten pas bezig zijn. En er kan een boek over geschreven worden. Maar iedereen heeft een goede herinnering aan. Dank voor jullie werk en uh, dank dat jullie hier in de studio wilden zijn om dit te vertellen. Lieve ruisteraars, we zijn aan het einde van het programma. Kort draaien, wat was, was ik blij dat je er weer was. Leuke muziek uitgezocht. Het gaat goed op je boot, waar die dan ook ligt. Geen boorrijd een boot. Een boot is het. Lieve voor vorige groene week... We krijgen een hele bijzondere gast. Ik ga de naam nog niet noemen, maar het gaat over de oudheid van huisjes die op de laan hebben gestaan en die in de oorlog zijn afgebroken. En een van de bewoonsten die leeft en die weet er alles over te vertellen. Ik wens u een heel plezier weekend toe. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.